12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De zonsverduistering is in Nederland niet of nauwelijks te zien vanwege de bewolking. Tot 12 minuten voor 12 staan de aarde, de maan en de zon op één lijn waardoor de zon bedekt wordt door de maan. Een totale eclips komt er niet, de zon zal voor 84% bedekt zijn. Een volledige zonsverduistering is er alleen op de Faroe-eilanden en op de Noorse archipel Svalbard. 1 op de drie Nederlandse kinderen kampt met een gebrek aan vitamine D. Dat kan leiden tot minder sterke botten en tanden en een zwakker afweersysteem. Ook is de kans op allergieën en astma groter. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat kinderen van niet-westerse afkomst nog slechter scoren. Meer dan de helft heeft een te lage vitamine D-waarde. Dat komt deels doordat een getinte huid minder snel vitamine A maakt... Maar volgens de onderzoekers speelt ook mee dat deze kinderen vaak minder buiten spelen. Vitamine D zit in voedingsmiddelen als margarine en vette vis. Maar onder invloed van voldoende zonlicht wordt de vitamine ook door het lichaam zelf aangemaakt. In een Frans dorpje ten zuiden van Bordeaux zijn in een huis vijf babylijkjes gevonden. Na een tip van de bewoner van het huis vond de politie één dode pasgeboren baby in een koeltas. Daarna werden in een vriezer nog vier lijkjes gevonden. De bewoner, een man van 40, is mogelijk de vader. Hij is aangehouden. Zijn partner, een vrouw van 35, ligt in het ziekenhuis voor medisch onderzoek. Uit DNA-onderzoek moet blijken of zij de ouders zijn. Bergbeklimmers met een vergunning mogen weer de Mount Everest op. De Nepalese overheid had vorig jaar april alle expedities stilgelegd na een dodelijke lawine waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Nepal heeft nu verschillende maatregelen genomen om de beklimming van de hoogste berg ter wereld veiliger te maken. Het weer, er hangt dus nog veel nevel, mist of lage bewolking. Er zijn ook plekken waar de lucht al is opengebroken. En de zonsverduistering zal daarmee in delen van het land mogelijk zichtbaar zijn. Het wordt 8 tot 13 graden, vanmiddag bijna overal geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Alleen nog viel op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein, 4 kilometer. Maar alle rijstroken zijn daar weer open.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 Van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Ja, hier volgt een alarmerende nieuwsbericht Een zeer alarmerend nieuwsbericht De politie vraagt uw aandacht voor het volgende De zon is verduisterd en de dader is voortvluchtig Mocht u getuige zijn geweest van dit feit... vragen wij u te bellen met 0900 8844. Ja. Heb jij hem gezien? de is het duistering. Nou, ik vond het een beetje duister hoor. Ja, ik ook een beetje ja, ik duister. We trouwden ja. het niet. Nee, het werd ineens zo donker. Ja. Ik denk, er gaat iets heel eens gebeuren. Ik ga nou. hem vrouwen een offer brengen. Ja. Oh, heb je schaap geslacht? Ik wel. <laughs> Ik denk, misschien helpt het. Ik zal de goden ter weder stellen. Nou, maar dat was dus, als u dat zag, u misschien bloedsporen gezien hebt. Dat was een uh, uh, rituele slachting bedoel je op het balkon. Ja, van een grote reebok. Ja, van een hert, toch? Die zijn toch niks meer waard. Nee. <laughs> Allemaal vogelvrij verklaard. Hertenvrij zijn ze. Ja. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Want, uh... Nee, hè? Nee, joh. Ja, uh, hey, hey. Nou, uh, wat zijn we aan het doen? Oh ja, uh, we zijn. Uh, het is hier vandaag, het is vrijdag, het is de 20ste maart. Morgen begint de lente. Hoera, hoera, hoera. Ja, maal ja, weer. En wat gaan we doen met de, de eerste dag van de lente? Uh, geen idee. Uh, we, uh, we gaan ons allemaal inspannen, hè, als vrijwilliger. En El doet morgen. Oh. Nou, ik span me al genoeg en ik doe niks. Ik ook nou, niet. Ik ga, wel, ik, ja, ik ga wel, ja, ik ga zitten en ik ga lekker bingo spelen bij het Pluspunt morgenmiddag. Nou, bingo. Oh, bingo. <lacht> <lacht> Vind ik zo leuk, hè? Oh, wat dat betreft kan ik niet wachten tot ik bejaard ben. Echt waar? Oh. Nou, nee, ik zeg het niet. Beter van niet. Nee. <lacht> Nou, oké, okay. uh, CFM vandaag dus en uh, wat gaan we doen? Nou, we hebben niet zoveel bijzonders. Straks uh, het meest, hebben we straks een een nog een evenementagenda, ik weet niet of... Uh, ik ga zo uh, even contact zoeken, kijken of Joop alweer een beetje uh, op de benen is. Ik ben bang van niet, maar we gaan het gewoon even kijken. Was hij ziek? Ja, Joop. Ja, Jop, is niet zijn best. Hij heeft zelfs in het ziekenhuis gelegen. Nee, je dat nou? Waarom weet ik daar niks van? Ja, dat weet ik ook niet. Niemand vertelt mij hier weg. ooit iets. Dan moet ik het nieuws voorlezen, maar ik weet nooit wat. Nee, wat is zijn bang dat je het nieuws gaat voorlezen. <lacht> nou, Joop, mocht je luisteren? Goedemiddag, gewoon... luisteren. Oh ja, ja Joop. Ja, ja, maar goedemiddag. Joop? Uh, Joop, mocht je luisteren? Ik hoop dat het weer goed met je gaat. Nou, dat hoop ik ook, zeg. Jeetje, ik slik er helemaal van. Ja, ah, moet je niet doen. Nou, ja, goed. Het is toch niet. Uh, Joop. Onze ja. Joop. Ja, onze Joop, ja. Maar. maar uh, we gaan lekker muziek draaien. En ik zeg het al. We hebben straks om half één, half 2 natuurlijk het regio nieuws. Evenementagenda gaan we even proberen. kwijt over één. En uh, voor de rest. Uh, ja. Nou, gewoon lekker Dat zien we wel. Ja, wat wat we er zo al ter tafel komt. Ja. Oh ja. We hebben ook zout voor het draaien door nog vanmiddag. Hè? Laten we dat ook ja. Even, uh, daha, even Ja, Leuke over. gasten allemaal. Ja. ja. ja. Feestcomité hebben we vanmiddag. Ja, van de basketbalclub The de de Lions, ja, ja, Lions? Ja, de Lions. Die staan, bestaan dit jaar 50 jaar. Over Joop gesproken. Joop heeft daar gebasketbald. Ja, ja, ja. Ja. En hij is coach geweest. Ja. Nou, oké. Okay. Die, uh, hebben, die hebben we dus straks we, in de studio. Ja, ik, even, en, en een, een leuke dan. zanger. Oké. Okay. Mark Meijer hebben we in de studio. Ja. ja. Dus, uh, luister allemaal. Het wordt gezellig. En dan natuurlijk later vanavond uh, de totale rechtstreekse live-uitzending... van de Rob Akta Awards in Patronaat, hè? Ook via CFM te beluisteren. Heel fijn. Mooi. We gaan muziek draaien. Laten we het doen. Dit is Kovacs. Kovacs, moet ik zeggen. En het nummer heet Digging. En het is mooi.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 I'm a dog. I'm new, and finding the sound.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 nou moest uitspreken, nou gewoon How's Here it is! En uh, het nummer dat heet From Eden en dat is een, een hele mooie plaat. Goed, het is uh, tijd voor, uh, ja, wat wij uh, altijd zo'n beetje rond uh, kwart over twaalf gaan doen, hè? De 3-in-1, jawel. De 3-in-1, ja, we moeten de rijder en de rechter nog bellen om Bart van der Meer uh, te soeën en zo. <laughs> onze 3-in-1 gejat en popot, durft die man. Uh, even kijken, uh, nu mis ik nog iets. Even kijken hoor, er staat iets niet helemaal goed. Uh, nou ja, weet je. Komt wel goed allemaal, toch? Zou het goed komen, denk je? Bij mij niet. Wat zie oh, je? Ja, ik zit al de hele tijd te praten. Bij mij komt het niet goed, want ik was niet te horen. Oh. Nee, het, het zal wel proberen eens wat. Kijken of het goed komt. Ja, zullen we kijken of het goed komt? Ja, druk, druk. Ja? Ja ja, ja? ja? ja? Ja? Daar? Ja? Nee, het doet nee, nee. nee. Wacht even. Waar? Nee, nee daar. Ja, nee. je zit nu goed met je pijltje. Uh, Oké. Okay. Ja. Gaan oh, we drukken. Ja, dat komt. -ie, ja. 3 in 1-1-1-1. Gary Moore. In één, één. Ik weet in ieder geval dat ik een aantal mensen een groot plezier gedaan heb met deze 3-in-1 van Gary Moore. Moving on, oh pretty woman. And still got the blues. Wereldplaat is dat ook Still Got The Blues Gary Moore, geweldig geplaatst En uh, dat was uh, dan onze 3 in 1 voor dit moment En uh, we gaan uh, Ons eens dus even kijken of dat allemaal werken Wil zoals ik wil dat het werkt ja. He? Ja. Nou ja, oké okay. We zien wel ZFM Voor Zandvoort en de regio En hier is het Regioniers Met Dolly Tempierik. Oh, Die moet ik hebben ook graag. Ja, dank u wel. Even de microfoon aan, dan uh, hoef ik niet zo te schreeuwen, hè, want dorpsomroeper ben ik nog steeds niet. Misschien is dat wel wat voor me, eigenlijk. Denk het wel. Ja, lijkt me wel leuk. Maar goed, uh, we hebben Gerard natuurlijk al, hè, die doet het prima. We gaan uh, naar het regionieuws van 20 maart. Naast nieuwe leden voor de provinciale staten, kozen inwoners van Zandvoort eergisteren ook nieuwe leden voor het waterschap. De meeste stemmen in Zandvoort gingen naar nu bekend is... naar de VVD, CDA en Water Natuurlijk. Piep. Ging je geen piepje doen vandaag? Oh, dus ik hoef niet op piepje te wachten. Oké, okay, geen piepje. Wel een piepje? Ja, ik ga een piepje doen zo. Goed, oké. Okay, nee, ik ik moet even een piepje. piepje zoeken. Ja, dus dan moet je wel opletten dat ik ja, klaar ja, ben met mijn ja, artikeltje. Ja ja, ja, ja, ja. Dan wacht ik tot ik een piepje hoor met, uh, met de volgende. Het is al geweest hoor. Oh, is het piepje geweest? Ik heb hem niet gehoord. Nog een keer. Wat een, wat een... Wat voor? Er is wel een heel zacht piepje hoor. Ja, maar het is ja. niet hard genoeg. Oké, okay, nou...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 En daar zouden twee grotere groepen herten zich tegenwoordig vaak ophouden. Het eventueel afschieten van één of twee van de herten uit deze groep zou de rest weg moeten houden. Dat is de insteek. En dit zou moeten gaan gebeuren door twee hierin gespecialiseerde personen. Op enkele vragen van de aanwezigen blijft de burgemeester het antwoord schuldig. Uh, hij antwoordt met ik ga het uitzoeken of zo heb ik het begrepen. Dat zijn zinnen die regelmatig voorbij komen. Veel van de aanwezigen stellen dat het probleem... te veel herten in de Amsterdamse waterleidingduinen en hekken eromheen met gaten erin... door deze maatregel niet wordt opgelost. Maar praten met de gemeente Amsterdam... dat heeft burgemeester Nietmeijer al opgegeven, stelt hij... We gaan niet wachten tot er iets gebeurt. Een hert dat in paniek wegholt kan veel schade opleveren of een kind ernstig verwonden. Het besluit afschieten toe te staan loopt tot 31 december dit jaar. Op 1 juli en 1 oktober wordt geëvalueerd. Tamelijk nutteloos vinden enkele bezoekers... omdat de herten na 1 juli nog amper in het dorp komen. Dan lijkt het dus altijd te werken.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 Kinderarts Anat Oren van het Kennemer Gasthuis wijst op een onbekende kant van het muziekfeest Serious Request voor eind vorig jaar. Er waren in die zes dagen acht ziekenhuisopnames van jonge comasuipers. Duizenden jongeren maakten van het muziekfeest een zuipfestijn en de gevolgen waren te zien in de ziekenhuisbedden en de aan- en afrijdende ambulances.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 Vanaf 8 uur vanavond tot middernacht is uw favoriete zender ZFM Zandvoort aanwezig bij de Rob Acta Award, welke in zijn totaliteit rechtstreeks zal worden uitgezonden vanuit, <coughs> pardon, vanuit het patronaat. Diverse bands zullen strijden om deze felbegeerde prijs. Er zijn. Uh, er, u kunt ook naar het patronaat toe gaan om deze avond bij te wonen. De deur opent om half acht en de entree bedraagt aan de kassa 9 euro. Heeft u al een piep gehoord? Oh ja, nu, nu, nu hoor ik de piep. In grote delen van Nederland is de zonsverduistering niet te zien geweest door het dikke wolkendek of de mist. Toch hadden ze in IJmuiden geluk. Maar verder hebben weinigen het genoegen gehad... de zonsverduistering met eigen ogen... via een brilletje, fotonegatiefje of cd'tje... het wonder van de zonsverduistering waar te nemen. Piep. En dan gaan we nu verder met het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. We hebben vandaag tussen half tien en twaalf voor twaalf te maken met een gedeeltelijke zonverduistering. Om tien, zeven over half elf is de zon voor zo'n 84% door de maan bedekt geweest. De zon had niet alleen last van een voorlangstrekkende maan, maar ook van wolkenvelden. En toch zagen we geregeld de zon tevoorschijn komen. Dus de gedeeltelijke eclipse zou in onze regio zichtbaar geweest moeten zijn. En zoals ik net al zei, dat was dus in Emmuiden. De wind waait zwak uit het noorden en de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 10 graden. Tijdens de avond, dat de astronomische lente begint om kwart voor twaalf, is het zover. En dan neemt de bewolking toe en de komende nacht valt er wat lichte regen. De noord tot noordwestenwind neemt geleidelijk in kracht toe en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen is het over, over het algemeen bewolkt. En in de vroege ochtend kan er nog wat regen vallen, maar de rest van de dag blijft het droog. Er waait een koude noordenwind die in de polder vrij krachtig is en aan zee krachtig tot hard. Windkracht 5 tot 7. En het wordt maximaal 8 graden. Maar de wind zal het veel kouder laten aanvoelen. Tot zover het weer.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 Spreading rumors about me, the fools around you see are the ones neglecting what they feel, live to the fullest, take what you need to steal, the only thing so real. Guilty, guilty, oh lady let me be, please don't judge En dat was uh, de nieuwe single van uh, Raccoon. En dat nummer dat heet Guilty. <laughs> en ik hoorde vanmorgen op de radio iemand, die was wel schrander. Dat vond ik wel slim opgemerkt. Uh, die zei gewoon van, uh, van uh, ja, die kan het nou zo gauw even niet laten horen. Want dan ik, dat gaat, zo snel gaat het niet. Maar uh, dat, dat baslijntje van dit nummer eigenlijk een beetje gepikt was van, uh, van het goede doel, het Sinterklaas. <laughs> en ze lieten dat horen, dat klopt ook inderdaad. Het is, het is bijna hetzelfde. Maar goed, uh, het is uh, voor de rest het is alleen maar het baslijntje. En als je daarop gaat letten, dan, dan kun je wel uh, 80 nummers uh, zien waar een, waar een baslijntje in zit. So, neem alleen maar eens bijvoorbeeld en het baslijntje van Another One Bites The Dust van Queen. En de Rappers Delight, uh, Chic, en die hebben allemaal datzelfde basloopje gebruikt. Nou, oké, okay, dat komt dus wel meer voor in de popmuziek. En we hebben natuurlijk vaak het, uh, het standpunt beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd. Zo is het ook, wat een keer. Nou, goed, dan gaan wij uh, verder met uh, een hele andere plaat. Een hele leuke plaat, gewoon overigens. Ja, ja Daddy always says spread love, it'll come back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 But man, I still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 Chef Special. Arnhemse band, hè? Ja, Philip Dus het is nog regionaal ook. Leuke band, hoor, trouwens. Want to Ja. Want to be just like you. I want to be just Phil Collins. Uh, met zijn... ...Supreme's imitatie. Want u weet dus dat er toen natuurlijk in de tijd zo'n... Uh, ...haar toch even je mond. Ik ben even aan het praten. Hé mens met een geschreeuwde gelijk tussendoor. Haat toch even je kop. Ik ben even bezig zo. Even terug. Goed. Uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja. Uh, u kan zich dus natuurlijk herinneren dat... Uh, dat uh, Leuke clipje wat uh, erbij zit dat hij uh, inderdaad echte Supremes naast te doen. Hij alleen alleen dus drie keer veel collins gefilmd. Dat is heel leuk. En uh, hij heeft dat wel meer gedaan. Hè? Oude Motown hits opgenomen. Want daar, was hij een, daar is hij een groot fan van. Nou, kom dan maar op Rianna. Begin maar met je gesprek. I think of an optimist sun was shining i'm positive run then i heard you was talking trash I a mystery. hold me back i'm about to spaz yeah i'm about four or five seconds from wiley and we got three more days till friday i'm trying Seconds met op gitaar Paul McCartney. En dit is Shepherds. Let me down easy. Joehoe!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 Tell me C.O. Parker. Ha. Maar uh, u hoorde de Shepherds met Let Me Down Easy. En dit is M.C.O. Parker met 70s Old School Funk. Woohoo! En dat tot het nieuws van 1 uur.